9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Amsterdam-Oost onderzoekt een explosie in de Lineusstraat. Vanmorgen vroeg ontplofte daar mogelijk een explosief bij een koffieshop. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Wel is er schade aan panden in de buurt. In januari was er ook een explosie bij een Amsterdamse koffieshop in die buurt.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 Sporters en artiesten willen eenvoudiger belastingregels voor hun inkomsten in het buitenland. Dat zeggen ze in het programma Reporter Radio. Ze moeten over buitenlandse inkomsten eerst in het betreffende land belasting betalen en daarna in Nederland. En dat kan met de Nederlandse Belastingdienst worden verrekend, maar het is lastig te bewijzen dat er al in het buitenland is betaald. Daardoor betalen sporters en artiesten soms dubbel. Het ministerie van Financiën zegt dat dat moeilijk is te verhelpen... door belastingverdragen met andere landen. Dan het weer nog bewolkt en regenachtig. In het zuiden vanmiddag wat droger. Vooral aan zee veel wind en het wordt 11 tot 13 graden. Morgen onstuimig met windstoten en flinke buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files. luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Jansen. Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Klassiek. Op deze mooie zondagavond. We gaan verder met een Nederlandse componist. En dat kunt u aan de naam al horen. Jan Pieterszoon Zweling. En van hem gaan wij luisteren naar een stuk dat heet More Palatino. En het eh, wordt eh, uitgevoerd door eh, muzika Amphion en Pieter Jan Belder. Die speelt klaversimbel. <tied> Ja, dat componisten af, af en toe ook elkaars werkjes uh, of werken uh, bewerken... dat is al uh, meer vertoond en dat gaan we nu natuurlijk uh, weer doen. Variaties en fuga op een thema van uh, Purcell. En dat uh, Purcell was een barok componist. Opus 34 en het stuk heet The Young Person's Guide to the Orchestra. De bewerking is van uh, Benjamin Britten... En het wordt uitgevoerd door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Libor Pesek. Die ik u verstrekt is langer dan het stuk zelf. Maar goed, het was een heel kort fragment. Een beetje vreemd afgebroken ook. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. U heeft het even goed gehoord. In dit uh, prachtige Rembrandtjaar, waarin uh, schilderijen natuurlijk weer centraal staan, gaan wij ook maar even een schilderijen tentoonstelling bezoeken. Pictures at an Exhibition. Nummer 15, uh, nummer 10. En um, dat stuk dat heet The Great Gate of Kiev. De grote poort van Kiev. Uh, de orchestratie van is van Maurice Ravel. Uh, het stuk werd geschreven door Modest Muzorski. We kennen ook voor de popkenners... kennen we natuurlijk ook de prachtige popuitvoering van Emerson Lake en Palmer. Die hebben zich er ook aan gewacht. We gaan luisteren naar het London Symphony Orchestra onder leiding van Gian-Andrea Nozeda. Daar is hij weer. Ja, mooi pompeus einde van deze tentoonstelling van Muzorski op uh, orkestratie van Maurice uh, Ravel. Dat kan ook. Uh, net als ik, en u ook misschien wel als u wat ouder bent, heeft u vroeger natuurlijk uh, blokfluit moeten leren spelen. En dat was niet altijd tot onverdeeld genoegen, zal ik maar zeggen. Maar dat je met die blokfluit ook hele mooie muziek kunt maken, dat uh, bewijst het volgende stuk. Wat ik voor u uh, ga uh, laten horen: En dat is het blokfluitconcert in F majeur. Het stuk heet Siciliano. En het is van een uh, toch wat minder bekende organist uh, componist moet ik zeggen Giuseppe Sammartini. Het wordt uitgevoerd door Lucie Horsch en dat is Blokfluit. Dat is een vrij recente opname. Deze dame die heeft dit uh, pas uitgebracht. En het wordt, uh, zij wordt begeleid op de, uh, door het orkest, de Academy of Ancient Music, onder leiding van Bojan MUZIEK Deze Giuseppe Sammartini was een tijdgenoot van Hendel en Bach. Hij leefde vrijwel gelijktijdig. Namelijk van 1695 werd hij in Milaan geboren. En hij overleed in Londen in 1750. En dat is precies hetzelfde jaar waarin ook Hendel en Bach overleden. Dus het was eigenlijk een rampjaar voor de klassieke muziek. En als hij in Londen gestorven is, dan heb je vette kans dat deze meneer Sammartini-Hendel wel ontmoet zal hebben. Dat zou zo maar kunnen. In ieder geval, het was een mooi stukje muziek. En we blijven even bij de fluit. Niet bij de blokfluit, maar wel bij een fluit. Want we gaan luisteren naar een fluitconcert in A-mineur. R108, deel 2, het Largo. Het werd geschreven door uh, Antonio Vivaldi. Die komt later ook nog aan bod. Maar nu hebben we hem ook. En, uh, de... Oh, het is wel een blokfluit. Sorry, ik kijk verkeerd. Het is wel een blokfluit. Dus we blijven bij de blokfluit. Gudrun Heijens speelt op die blokfluit Muzika Antica Keulen onder leiding van Reinhard Goebel. <tied> Ja, en de verwarring is natuurlijk vaak in de naamgeving die je dan uh, bij de diverse media bij zo'n stuk hebt. Want een blokfluit is natuurlijk in het Engels eigenlijk een recorder. En een fluit is een flute. Dus als er dan staat fluteconcert, dan denk je van, oh, dat is een andere fluit dan de blokfluit. Maar dus niet. Het was zeer duidelijk een blokfluit. Uh, we gaan naar uh, een stuk van uh, John Dowland. En dat is ook weer een... Oude manier en uh, het stuk heet Fantasia en het, is, uh, het wordt uitgevoerd door Goran Solcher en die speelt een zeer mooi instrument namelijk de luid. En u weet dat de luid is de middeleeuwse voorloper eigenlijk van onze gitaar. Een ander instrument dat je niet zo erg vaak hoort uh, is de harp. En uh, ook daar gaan wij nu een verandering in brengen. Door middel van het harpconcert 1. Uh, en uh, uit het harpconcert, het eerste deel, zei ik al 1. Uh, het Allegro Moderato. De componist is Johan Georg Albrechtsberger. Uh, de harpiste is Andrea Vigge. En eh, zij wordt begeleid door de Budapest Strings, Budapest Strikers, onder leiding van Bela eh, Banfav, Ban, Banfalvi. Al die namen zeg. Bela Banfalvi dus. Thank you. Ja, we blijven nog eventjes in de aparte instrumenten. In een vorige uitzending heb ik u al eens verteld over de Theorbo. Ook weer een soort luid, alleen veel groter. En een ding met een verschrikkelijke lange hals... En als u wilt weten hoe dat eruit ziet, kijk dan gewoon even op onze Facebookpagina uh, Zand voor CFM Klassiek. Want daar heb ik een uh, prachtige afbeelding van dit unieke instrument geplaatst. Het klinkt ook heel uniek. Het is een uh, moeilijk te bespelen instrument. Het heeft heel veel snaren. Maar goed, de beschrijving kijkt u maar eens gewoon op internet, bij onder Theorbo. En dan ziet u en leest u alles over dit prachtige instrument. La Musette heet het stuk, Rondo. Het werd geschreven door Robert de Vizé en uitgevoerd door uh, Rolf Lis levant Dan gaan we nu naar de Finse componist Jean Sibelius. En hij schreef een loflied op zijn vaderland Finlandia. Opus 26. En dan wordt het ook nog eens uitgevoerd door het Helsinki Philharmonic Orchestra. En dat onder leiding van Oko Kamu. De vierjarige tijden. Ja, wie kent het niet, zou ik bijna zeggen. Er zijn honderden uitvoeringen van te vinden. Uh, vele mensen hebben zich er mee bezig gehouden. Ook weer de combinatie die wij nu gaan horen. En We gaan natuurlijk, omdat het bijna lente is, gaan we de lente ook voor u draaien. We gaan luisteren naar Antonio Vivaldi's vierjarige tijden. Uitgevoerd door de Budapest Strings onder leiding van Bela Banfalvi en de VO-partij wordt gespeeld door Caroli Botvay. Ja, en helaas is het derde deel net te lang om in deze uitzending te passen. Dus ik beloof u dat we dat de volgende keer goed maken en dat we hem helemaal doen. Uh, we zetten het wel in, dat derde deel, maar hij zal afgebroken worden door het NOS -journaal van 9 uur. Het is niet anders. Dus we zetten het derde deel wel in, maar u hoort hem niet helemaal. Dat doen we volgende week. Goed, afgesproken. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot een volgende keer.